1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. België en Nederland werken aan tijdelijke oplossing voor de Vira. Aankomend studenten kunnen proefstuderen in Rotterdam... en er wordt geschaatst op de Wijzenzee. Het is op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden en het wordt 5 of 6 graden. Tegen de avond gaat het regenen en hard waaien. En morgen is het volop herfst met veel wind en regen. Het wordt ook behoorlijk zacht, ongeveer 10 graden. Eerst naar Brussel, daar zijn Nederlandse en Belgische parlementariërs bijeen... in een hoorzitting over de problemen met de Vira. En Ze stellen allemaal vragen aan de top van de Nederlandse en Belgische spoorwegen... over die hoge snelheidstrein. Glenda Horst, volgt die hoorzitting in Brussel? Hoe ver zijn ze gekomen inmiddels, Sven? Het nou, heel ver, de, of heel ver. De Nederlandse en uh, Belgische parlementariërs hebben inderdaad heel veel vragen gesteld. Vooral hele praktische uh, vragen. Wat gaat er nu concreet uh, gebeuren? Geef ons duidelijkheid over het alternatief. Geef ons een datum. Wanneer rijdt het alternatief of wanneer is de Vira weer gerepareerd en gaat hij rijden? Dat soort vragen, maar ook heel veel technische uh, vragen over de, uh, de staat van uh, de Vira... of zoals een Belgische parlementariër het noemde. Uh, uh, is de, uh, dat vliegtuig zonder vleugels dan niet getest... Uh, nou ja, dan heb je de vraag inderdaad, uh, is, dat, is dat toestel dan niet getest? Uh, nou, een meerstad uh, van de NS vertelde daar vanochtend al het een het ander over. De Vira is uitvoerig getest, bijvoorbeeld in een klimaatkamer in Wenen. En ook uh, onder winterse omstandigheden in uh, Tsjechië. Uh, maar ja, goed, kennelijk uh, heeft de Vira wel nog steeds dit soort problemen. En de vraag is nu, gaat de NS, want die vragen zijn gesteld door de parlementariërs, naar buiten komen met bijvoorbeeld die testresultaten? Intussen uh, is het natuurlijk wachten, ja tot hij gaat rijden, moet er wat gaan gebeuren. Uh, oh. Komt er tussentijds nou een, een, een verbinding tussen Amsterdam en Brussel? Ah ja, daar wordt dus inderdaad over gesproken. Er komt wel een verbinding, maar de vraag is of het om een directe verbinding gaat. Uh, dat heeft ook te maken met de capaciteit op het spoor. Vooral op de, uh, over de capaciteit tussen uh, Schiphol en Leiden. Als er een directe verbinding uh, nu tot stand gebracht moet worden tussen Amsterdam en Brussel... dan zou dat betekenen dat de dienstregeling aangepast moet worden. Nou, dat levert dan vervolgens ook weer hele andere problemen op... Ja, in ieder geval uh, uh, is het nog niet duidelijk wat het alternatief wordt. De vraag is of we dat vandaag horen. Zometeen meteen uh, gaan Meerstad en uh, uh, de topman van de NNBS al die vragen weer beantwoorden. En dan hopen we er wijzer uit te komen, maar misschien is dat pas later deze week. Dus het is nog even afwachten. Ja. Hoe is de sfeer bij die gesprekken? Wordt de, de NS en NNBS hard aangepakt of valt dat mee? Nou, dat valt wel mee. Ja, er worden heel veel kritische vragen gesteld. Ook hele logische vragen. Uh, maar er is op dit moment nog geen debat bezig. Dus de Kamerleden stellen om de beurt allemaal hun vragen. En als ze allemaal klaar zijn, dan gaan de topmannen pas die vragen beantwoorden. Dus dan heb je niet meteen dat directe politieke spel van vraag en aan, uh, antwoord. Dus uh, het gaat allemaal nog vriendelijk aan toe hier. Oké, okay, dat is mooi. Gwente Horst, dankjewel. Japan stelt zijn markt op 1 februari open voor kalfsvlees uit Nederland. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft dat bekendgemaakt. In 2000 werd de Japanse markt gesloten voor rundvlees uit Europa... wegens het risico op de gekke koeienziekte BSE. Dijksma spreekt van een doorbraak. Japan importeert jaarlijks voor 2 miljard euro aan rundvlees. En naar verwachting kunnen Nederlandse kalfsvleesproducenten op termijn voor 30 miljoen euro per jaar naar Japan uitvoeren. China, Korea en Vietnam houden de grens nog dicht voor Nederlands kalfsvlees. Proef studeren in Rotterdam. Meer studenten in de dop dan ooit maken daar gebruik van... <tacht> om zo een studiekeuze te kunnen maken. Met alle veranderingen op komst in het hoger onderwijs... is het belangrijker dan ooit om met één een goede studie te kiezen. En dat merken ze dus op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemorgen, van harte welkom op de Erasmus Universiteit Rotterdam. In een volle collegezaal luisteren ruim 400 aankomende studenten... aandachtig naar het verhaal van de universiteit. We staan aan de start van een fantastische dag... Voor jullie, voor een aantal mensen is dat één dag, voor een aantal mensen is dat twee dagen. Het gaat over het programma proefstuderen. En na de inleiding mogen ze op pad. Eerst bedrijfskunde gaat de zaal verlaten. Goedemorgen, ik ben Erin Dekker. Uh, ik ben docent culturele economie. Inmiddels zitten we in een ander gebouw, in een klein klaslokaal. En hier zijn vijf scholieren die luisteren naar een inleiding van Algemene Cultuurwetenschappen. Vroeger was er erg veel nadruk op uh, subsidie. En nu is het steeds meer... ...nadruk op allerlei andere manieren om je geld te verdienen. Natuurlijk hoort daarbij een soort van bedrijfsvoering voor je organisatie... ...maar er hoort ook bij iets dat in Nederland eigenlijk altijd historisch een beetje slecht ontwikkeld is... is ...hoe je giften bij mensen... Los krijgt. Na een uurtje zit het proefcollege erop. Hoe, hoe vond je het? Ja, dat was interessant. Veel geleerd. Ja, ik vond het ook erg leuk om er meer over te weten te komen. Dan moeten jullie allebei eindexamen doen. VWO 6. Hoe hoog is die druk om straks in één keer een goede studie te kiezen? Ja, ik vind het ook moeilijk omdat uh, natuurlijk het leenstelsel eraan komt. Dus je krijgt vanaf het jaar erna geen studiefinanciering meer. Dus als je nu de verkeerde keuze maakt, dan gaat het ook wel heel veel geld kosten. En het scheelt je gewoon weer een jaar. Ik zie jou een beetje knikken inderdaad. Ja, dat is eigenlijk best wel waar. Die, die, dat uh, sociaal leenstelsel dat zet er toch wel een beetje druk achter. Dat is toch wel van... De juiste keuze is wel heel erg belangrijk nu. Als ik jullie zo hoor, lijken jullie in ieder geval zo so far die die gaan maken? Ja, absoluut. Ja, jij ook? Ja, ik hoop examen is worden natuurlijk ook elk jaar strenger. Dus het wordt elk jaar moeilijker om te slagen. Dus ik hoop dat het gewoon snel lukt. Proefstuderen in Rotterdam. Martijn van der Zanden was erbij. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De band die gisteren optrad in een nachtclub in het Braziliaanse Santa Maria... waar brand uitbrak, die band heeft doodsbedreigingen ontvangen. Dat heeft de gitarist gezegd tegen een lokaal radiostation. De brand heeft tot dusver aan 234 mensen het leven gekost. Vannacht zouden nog drie mensen zijn overleden. Volgens die gitarist ontstond de brand toen een van de bandleden... met een apparaat lichteffecten wilde maken. Politie heeft geruchten bevestigd dat portiers de deur dicht hielden... nadat die brand was uitgebroken. In Brazilië betaal je op zo'n feestje achteraf, vertelt correspondent Mark Bessems. Ik heb bij binnenkomst een briefje waarop alle uitgaven worden genoteerd... en als je vertrekt, dan moet je betalen. En toen de portiers kennelijk nog niet door hadden dat het allemaal zo erg was... hebben ze de deur een tijdje dichtgehouden. De Erasmusprijs gaat dit jaar naar filosoof en socioloog Jürgen Habermas. Volgens de Erasmus-stichting is die 83-jarige Duitser al ruim 50 jaar... een van de belangrijkste denkers op het grensvlak van sociologie, filosofie en politiek. En hij heeft ook veel geschreven over Europa. De stichting noemt Habermas scherp en kritisch... maar tegelijkertijd optimistisch over de toekomst van een democratisch Europa. De Erasmusprijs, 150.000 euro, wordt erbij. Die prijs wordt jaarlijks toegekend. Hij is bedoeld voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd op cultureel, sociaal of sociaal wetenschappelijk gebied. Het eurobiljet, het 500 eurobiljet, dat moet verdwijnen, vindt de PVDA. Volgens Kamerlid Nijboer maken vooral criminelen gebruik van dat eh, paarse bankbiljet en wordt het nauwelijks door eh, gewone consumenten gebruikt. In Zuid-Amerika wordt bij drugsdeals tegenwoordig niet meer de dollar... maar de euro gebruikt, zegt Nijboer van de PvdA. Nijboer wil dat Nederland het voorbeeld volgt van andere landen... waar biljetten met een hoge waarde uit de roulatie zijn gehaald... op advies van misdaadbestrijdingsorganisaties. In andere landen, bijvoorbeeld in Canada, hebben ze duizend dollar biljet... op advies van de misdaad- en criminaliteitsbestrijdingsorganisaties afgeschaft. In Amerika is het grootste biljet 100 dollar... Uh, ja, wij hebben 500 euro en het dreigt, uh, die, die, die, dat budget dreigt de internationale drugsvaluta te worden. En dat moeten we niet willen. Toyota heeft vorig jaar van alle autoproducenten de meeste auto's verkocht. Het concern verkocht er bijna 9,75 miljoen. En Toyota staat daarmee weer boven het Amerikaanse General Motors. Dat verkocht er 9,29 miljoen. In 2011 stond General Motors nog bovenaan. productie van Toyota werd dat jaar zwaar getroffen... door de tsunami in Japan. Volkswagen staat nu derde. De Duitse autoproducent verkocht vorig jaar 9,07 miljoen auto's. Hoe zeg je dat ook alweer? Prinses Mabel en haar kinderen gaan dit jaar mee op wintersport... met de koninklijke familie naar het Oostenrijkse leg. Vorig jaar raakte haar man, prins Friso... daar tijdens een skitocht bedolven onder een lawine. Koningin Beatrix vertrekt over drie weken naar Oostenrijk... Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima en hun kinderen gaan weer naar leg. het traditionele fotomoment met de familie gaat door. Maar Mabel en haar kinderen zullen daar dan niet bij zijn. Friso ligt nog steeds in coma in de Wellington Kliniek in Londen. Zijn toestand is onveranderd. Het boek Erik of het kleine sekteboek van Godfried Bomans staat dit jaar centraal tijdens de campagne Nederland leest. Dat boek wordt in november gratis uitgedeeld aan iedereen die lid is van de bibliotheek. Boman schreef het in 1940. Het gaat over een jongen die in de wereld van insecten belandt. Nederland leest wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. En Boman staat centraal omdat hij dit jaar 100 zou zijn geworden. Sport. De marathonschaters hebben het Nederlandse dooi weer achter zich gelaten. Ze rijden hun wedstrijden nu op de Oostenrijkse Wijsensee. En het is vandaag uh, tijd voor uh, de Aart Koopmans Memorial. Herbert Dijkstra zijn de vrouwen al gefinished. De vrouwen die zijn een half uurtje geleden binnengekomen. Ze hebben een afstand van 70 kilometer afgelegd. En uh, de wedstrijd werd gewonnen door Erna Last. Kijk in de vechten, zij uh, won een sprint van een kopgroepje van drie. Kleibeuken werd daar tweede en Lissanne Soumanta eindigde als derde... En inmiddels, uh, zojuist om 1 uur, zijn de mannen gestart... voor een wedstrijd over 100 kilometer. Hoe zijn daar die omstandigheden op de Wijze Zee? Ja, er was wel wat over te doen de afgelopen dagen, omdat het erg dooide. Uh, op dit moment is het 0 graden, maar het heeft uh, uh, eergisteren nacht 20 graden gevroren. Dus het ijs is dik genoeg. Er is afgelopen nacht een nieuwe baan uitgezet van maar liefst 7 kilometer. Ik sta op dit moment op het ijs en ik moet zeggen... Uh, het valt mij 100% mee. Het ziet er echt heel goed uit. Het gaat overigens de komende dagen wel warmer worden. Overdag is het dan 6 graden boven nul. Er zal wat water op het ijs komen, maar het is erg dik. Er rijden auto's over het ijs, dus het ligt niet aan de dikte. Omstandigheden zullen zwaar worden de komende dagen. Want komende woensdag staat het open Nederlands kampioenschap op het programma. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat dat gewoon doorgaat. Herbert Dijkstra op het ijs van de Wijze Zee. Oudwielrenner Grisha Nierman heeft bekend dat hij EPO heeft gebruikt toen hij voor de Rabobank ploeg reed. En dat gebeurde volgens hem in de jaren 2000 tot en met 2003. In de tien jaar daarna zou hij geen doping hebben gebruikt. Nierman geeft geen verdere details over dat dopinggebruik. Maar hij is wel bereid om te getuigen achter gesloten deuren. Verslaggever Gio Lippens. Hij moet nu uh, bij uh, de commissie van uh, Winnie moet hij verschijnen. Hij werkt op dit moment niet meer bij uh, Blanco of de opvolger van Rabobank... maar hij werkt gewoon bij de KWU als uh, opleidingscoach... van de voormalige opleidingsploeg van Rabobank. En hij is in ieder geval meteen voor zes maanden geschost. Dat, dat is de logische consequentie van zijn bekentenis. Het is bijna 12 over 1, Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De NS en de NB NMBS praten over de oplossingen voor de Vira. Wat is er mogelijk in de dienstregeling? Japan gaat weer kalfsvlees uit Nederland importeren. En Erik of het Kleine Insectenboek van Godfried Bowmans staat dit jaar centraal bij Nederland leest. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Nu in de winkel. Majesteit en moeder. Voor maar 6,95 bij het AD. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. In de serie Werklunches met Oud-Ministers, een gesprek met Winnie Zorgdrager. Tegenwoordig lid van de Raad van State. Maar ze was ooit minister van Justitie in Paars 1. Voor de rubriek In de Praktijk kijken we deze week mee achter de schermen van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En om half twee is er stand.nl. De stelling dan, het kabinet zet de bonden te veel buitenspel... bij de bezuinigingsmaatregelen. Dat is wat Ton Heert zegt, de voorzitter van de vakcentrale FNV. En benieuwd of u het daarmee eens bent. Dus eens of oneens met deze stelling. Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. De werklunch. Ja, op maandag heb ik altijd een werklunch met een oud-minister. Vandaag de gast, de oud-minister Zorgdrager. Zij was minister van Justitie in het kabinet KOK 1, ook wel Paars 1 genoemd. Tegenwoordig onder meer lid van de Raad van State. Dag mevrouw Zorgdrager, goedemiddag. Goedemiddag. Even toch, hè, want u hebt een opvallende nevenfunctie. Eh, zeker op dit moment. U bent voorzitter van de onderzoeks- en adviescommissie anti-dopingaanpak. Klopt. Doping is dagelijks in het nieuws, zo net nog. Grisha Nierman, oud-rabo-renner, ja. heeft zich weer gemeld. Ja. U volgt dat allemaal op de voet, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Ik bedoel. Uh, er is ontzettend veel aan de hand en uh, dat loopt wel mooi samen zo. 1 juni moet het rapport klaar zijn. Ja. En tot die tijd? Radio stilte? <laughs> Zegt u er helemaal niets <laughs> over? Hè? Nee, we hebben dat afgesproken. Want uh, ja, goed, dat is ook gewoon niet goed voor, voor het werken. Ja. Nee. U, u bent wel wielenfanaat, heb ik begrepen. U fietst zelf ook, hè? Ja, nou, ik, ben, ik, ik fiets niet zozeer de Aldurez op, hoor. Maar wij, uh, mijn man en ik, wij maken wel fietstochten, zomaar met vakantie van, uh, van plaats naar plaats. Zo, dat, uh, dat hebben we altijd gedaan. En dat... altijd dopingvrij? Uh, ja. <laughs> Goed. Nou, we, we zullen het er maar verder even niet meer over hebben. Uh, we, we, we zien dat, belang, dat rapport natuurlijk wel met belangstelling tegemoet. Want uh, ja, er is een hoop over te doen. Ja. Um, even de Raad van State. Er wordt vaak neergezet als een groep wijze mannen en wijze vrouwen. Uh, hoe voelt dat eigenlijk om daarbij te horen? Nou, het is, uh, het is, het is eigenlijk heel, heel fijn werken daar. En het, het is ja, een reuze interessant werk. Leuke collega's. Uh, interessante collega's, uh, ja, fantastische werkomgeving. Tja, wat wil je nog meer? Ja. Ik denk ook wel gelijk aan, aan lange vergaderingen. Nou, dat valt best mee, hoor. Dat valt best mee. Het is uh, toch wel redelijk to the point allemaal. Ja. Ja, conflicten, die belanden daar bij de Raad van State... en dan is het aan u om daar een oordeel over te vellen. Ja, vullen. dat is dus de, de afdeling bestuursrechtspraak. Er zijn twee afdelingen. De ene gaat over wetgevingsadvisering. Dus elke wet en elke algemene maatregel van bestuur... die de regering wil indienen, die komt eerst bij ons... Uh, dat is één afdeling. De andere afdeling die gaat inderdaad over bestuursrechtspraak. En dat gaat over burgers die een conflict hebben met de overheid. Maar u moet zich vooral met het eerste. Allebei. Ah, kijk aan. Ik ben een van de laatste der Mohikanen. U kent wellicht de discussie over de loskoppeling. Maar er zijn nog een paar mensen die hebben die, een zogenaamde dubbelfunctie. En daar ben ik er een van. Ja, en, en wat doet u verder eigenlijk nog als, als lid van de Raad van State dan? Nou ja. In het werk bedoelt u? Ja. Nou ja, ik ben uh, voorzitter van een onderdeel. Er zijn uh, vier, vier secties, noemen wij dat dan, bij de afdeling advisering. En uh, mijn sectie is uh, het departement infrastructuur en milieu... en economie, landbouw en innovatie. Dus alle wetsvoorstellen die daar binnenkomen... die worden eerst in mijn sectie behandeld. En daarom zei ik ook, het is, het is redelijk to the point... want er is altijd... Eén persoon die, eh, we noemen dat dan een rapporteur, is. maar die, die bemoeit zich daar in de hoofdzaak mee, met zo'n onderwerp. Dan gaat het in de sectie. En dan heb je echt een discussie van, onder mensen die echt van die onderwerpen weten. Nou, en dan wordt er een concept gemaakt, dat gaat dan naar de plenaire vergadering. Dus het, is, het gaat in fasen, maar daardoor gaat het ook allemaal nou, toch vrij, vrij snel en, en efficiënt. Ja. En even over de wetgeving, hè? de, de, de kwaliteit daarvan met name, die u onder ogen krijgt. Hoe, hoe is het daarmee gesteld? Ja, dat is heel wisselend. Dat is heel wisselend. Soms is het uitstekend. En soms uh, denken wij dat er een beetje haastwerk aan de orde is. En hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? dat... Soms is het ook gewoon tijdsdruk. En soms is het ook gewoon ja, slordig wetgeven. Ik heb natuurlijk niet echt een heelal inzicht in hoe dat in de departementen precies gaat. Maar ik kan me zo voorstellen dat als er echt druk op staat... Ja, dat dat wel eens een keer ten koste gaat van kwaliteit. Oh. Maar over het algemeen gesproken is het echt niet slecht hoor. Maar er zijn ook landen waar met name het parlement vooral initiatief neemt voor nieuwe wetgeving. Ja, bij ons is dat ook wel... Maar uh, als je het vergelijkt met zeg maar, het aantal initiatiefwetsvoorstellen en wat de regering naar voren brengt, dan is bij de Kamer is dat toch nog wel vrij bescheiden van omvang hoor. Zou je dat graag anders zien? Nou ja, ach, kijk, we hebben een geschiedenis waarbij dat altijd zo gegaan is. Hè. Dus die, die wetgevende en uitvoerende macht is bij ons wat meer gemengd dan in sommige andere landen. Maar het werkt wel. En uiteindelijk is het natuurlijk toch het parlement dat het laatste woord heeft. Ja. ja. Ik vroeg me eigenlijk af, zit uw politieke voorkeur eigenlijk nog in de weg... als, als je dan zo'n wetsvoorstel moet beoordelen? Nee, ik vind van niet. Ik merk dat ook bij de collega's niet. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat wij proberen... een behoorlijke spreiding van, van politieke richtingen in de Raad van State te hebben omdat je natuurlijk toch bepaalde visies hebt over hoe de maatschappij ingericht moet worden. En dat heeft natuurlijk wel met politiek te maken. Niet zozeer met partijpolitiek, maar wel met ja, stroming en wat bredere overtuiging. Ja, want dat was bijvoorbeeld een argument hè, toen Donner werd benoemd tot, uh, tot vicevoorzitter. Er werd gezegd, ja kan dat wel, hij is net uit het kabinet. Het is een CDA, dus nou ja. Ja, nou ja net uit het kabinet, ach. Dat, dat, dat, is een, dat, dat duurt een paar maanden, daarna is het ook over. Dat vind ik nou niet zo'n probleem. Um, ja, het CDA is gezien de verhoudingen wel wat oververtegenwoordigd. Dus daar moet bij nieuwe benoemingen wel rekening mee gehouden worden. Dat, dat zegt u daar intern ook wel. Ja hoor. En dat vindt ook iedereen. Ja, het dat, dat, dat, dat is gewoon objectief vast te stellen. En het, uh, ja. Daar hebben we het ook gewoon openlijk over hoor. Ze hebben geen, echt helemaal geen probleem. Nou hadden we het er net over dat het soms uh, ook wel haastwerk is. Nou, u hebt natuurlijk zelf ook in een kabinet gezeten. Dus u weet ook heel goed hoe dat dan werkt. Ja, dat is. Dat weet... een, is dat een voordeel dat u ooit minister bent geweest? Jawel, ik vind van wel. Uh, je weet hoe het gaat, uh, je weet ook hoe lastig soms adviezen van de Raad van State worden gevonden. Uh, maar eigenlijk hoe goed het is dat ook die Raad van State... inderdaad lastige adviezen soms uitbrengt... dat maakt het wetgevingsproces beter. Dat maakt dat er nog eens goed over nagedacht wordt. Dus ik denk dat het een absoluut onmisbare functie is. Hebt u het ook als minister wel eens gehad dat u dacht... dan heb je ze weer, die Raad van State. Komen ze weer met dat muggergezift? Nou, ik had wel eens een keer bij een wetsvoorstel... ik denk dat de Raad van State dit en dit en dit gaat zeggen. En dat zeiden ze dan ook. Ja. En daar hadden we al wel rekening mee gehouden. Dacht, nou ja, goed, dan moet je dan toch een argument tegenoverstellen. En het is soms riskant, hoor. Want uh, de Eerste Kamer die kijkt met name heel goed... naar de adviezen van de Raad van State. En daar wil het nog wel eens een keer moeilijk worden voor een minister, hoor. Ja. Even over uw ministerschap, hè? want tegenwoordig wordt ook weer gesproken... over paars natuurlijk, met, uh, ja. met de PvdA en de PvdA. Ja, maar het is toch niet zo paars als bij ons, hoor. Ja, het is toch iets anders, hè? Toch dat iets anders, absoluut. Ja. <laughs> uh, u, u, wat, wat, was, wat was wat u betreft het, het mooiste wapenfeit uit uw ministerstijd? Waar bent u trots op? Poeh, ja, dat, uh, dat vraagt men mij altijd. En dan moet ik altijd diep nadenken. En het gekke is dat ik nooit hetzelfde antwoord weet. Maar um, ja, wat ik toch wel heel belangrijk heb gevonden... dat is de reorganisatie van het Openbaar Ministerie... Iedereen is uh, eigenlijk alweer vergeten hoe het was aan het begin van de jaren negentig. Met heel veel kritiek en heel veel gedoe altijd. Uh -huh. En um, ja, daar is toch wel het nodige veranderd. En uh, het, het is ook heel anders georganiseerd nu. En het is voor een groot deel ook wel wat ik voor ogen had gehad. En ik vind dat goed en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Maar zelfs binnen die wereld van uh, justitie vond men het niet leuk dat u met al die uh, voorstellen kwam? Ja, verandering is altijd bedreigend. Um, sommige mensen die, die, die zien daar het positieve van in. Anderen zetten de hak in het zand, maar het gaat nooit vanzelf. Nou, dat is ook wel gebleken. En dat is ook niet erg. Het, het is ook soms knarsen en piepen, maar het moet gewoon gebeuren. Alleen, je moet proberen het op een zo verstandig mogelijke manier te doen. En het dieptepunt, wat is het dieptepunt geweest? Ja, de dieptepunt was natuurlijk toch die, die affaire met Arthur Dokters van Leeuwen. Ik vond dat heel akelig. Dat was de voorzitter van de... Van van het, concurs... dat was toen de voorzitter van het Openbaar Ministerie. Ja. Ja. Ja. Ziet u hem nog wel eens? Ja hoor. Ja, ja we kunnen er ook nou normaal over praten. Maar het was toen echt gewoon heel heftig. En niet alleen omdat dat gebeurde, maar ook omdat iedereen bovenop zat... Hè? Iedereen, alle media, het was voortdurend op de televisie. Iedereen die wist er alles van. Ja, dat maakt het echt heel heftig hoor. Ja, ja. Zij, ja u, u zit nu in die Raad van State. doet nog trouwens veel meer. Hè. Nou, die commissie komt er dan ook nu bij. Uh, maar hoe werkt het eigenlijk? Word je, word je daarvoor gevraagd voor de Raad van State? Ja. Ja. Kijk, je kunt natuurlijk ook best eens laten merken van... Goh, ik zou dat wel leuk vinden. Maar in principe, het is nu... Trouwens, nu is het een sollicitatieprocedure, hoor. maar in mijn tijd werd je er nog voor gevraagd. Maar het is eigenlijk niet meer van deze tijd, dus we hebben ook afgesproken met de Kamer dat voor elke vacature wordt nu gewoon een profiel opgesteld en dan kan je solliciteren. Ja, daar was toen met, met Donner ook wel een beetje kritiek op. Want het was ongeveer een profiel dat uh, uh, nou bijna zijn een schaduw was, hè? Ja, en ik heb ook eerlijk gezegd het gevoel dat, dat die hele procedure... nou niet bestemd was voor de vicepresident. Ik vind dat ook een beetje... Ja, het was ook een beetje een toneelstuk natuurlijk. Ja, daar moet je gewoon echt de beste man Ja, dat man moet je niet doen. Daar moet, ja, daar moet gewoon heel goed over overlegd worden. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met kwaliteit, met... Ervaring, ook met politieke kleur. Ja, nee, dat, wij, dat speelt dus wel mee dan uh, dat, dat er dan weer iemand in dit geval dus van het CDH-kerning aan de beurt nou was. Ja, jawel, die, die, die, voor de vicepresident speelt het natuurlijk een rol. Het zou, zou heel bijzonder zijn als er een kabinet is dat een vicepresident benoemt van een partij die niet vertegenwoordigd is in de regering. Het kan natuurlijk en het moet ook kunnen, maar volgens mij is dat nog nooit gebeurd. Oh, nee. Ja, goed, ja, goed, we zitten nu met de situatie, dus dat daar een CDA zit. wel Ja, maar, die niet... maar dat is helemaal niet erg, hoor. Nee, nee, nee, nee, nee natuurlijk nee, kijk, niet. Nee. Wat, nee, ik bedoel, ja, Donner zit daar. En uh, ja, dan, dan zie je toch dat zo'n vicepresident, en dat moet ook, dat hij boven de partijen staat. Hij zit daar echt geen politiek te bedrijven, hoor. Nee, nee, nee. En, en nog even voor zo'n onderzoekcommissie, waar u nu mee bezig bent, die, met die doping. Daar komen ze ook gewoon, bellen ze op een gegeven moment van, uh, wilt u dat gaan doen? Of? Ja, ja. En ik was ook tamelijk verrast. Ik vond dat wel leuk. Wordt er dan ook bijgezegd waarom, waarom ze u op het oog hebben? Nou ja, ik heb dat wel gevraagd. En dan komt er zo'n algemeen profiel uit. En dan uh, denk ik, ja, daar pas ik wel in. Maar ook nog wel een paar andere. En, uh, maar ja, goed, dan maakt men een keuze. En, uh, ja, ik vond, het, ik vond het heel leuk. Ja. Ik, ik, ik heb ook wel. Ik, nou ja, wat, wat, wat in het begin ook zei, ik heb heel veel met wielersport. Ik heb uh, in mijn jonge jaren toch, toch vaak aan de Alp d'Huez op de Calibier gestaan. Dus uh, ja, ik vind het ontzettend mooi. Ja. Voelde je zich ook beduveld dan nu? Nou, dat was eigenlijk al eerder. Want iedereen die wist natuurlijk dat het allemaal uh, toch niet helemaal me deugde. En uh, dan is de Lol er een beetje af ja. de laatste jaren. Dan, ja, dan heeft het toch niet meer die glans van vroeger. Ja. Terwijl iedereen natuurlijk ook nou wel weet... dat ook vroeger werd er van alles gebruikt. Ja. ja, je moet niet denken dat het allemaal schoon was toen, hoor. Nee. Ik heb wel gehoord dat uh, sporters vanaf de Romeinse tijd... al allerlei dingen gebruikten. Alleen was het toen wat minder sophisticated dan nu. Toen dronk ze stierenbloed ja. en ze aten teelballen gemalen. Dus uh, ja, ik bedoel, daar dachten ze dat het ook beter ja. van werd. Nou, Zo te horen zit het hier al aardig hier. Ja. Uh, ja. Ziet u vroegere collega's uit Paas nog wel eens? Jawel hoor. Ja, sommige vaker dan anderen, maar we hebben sowieso één keer per jaar een reunie. En uh, daar komen heel veel, uh, veel oud-bewindslieden nog opzetten. Dat is altijd reuze gezellig. En is het dan onder het genot van een hapje, en een drankje, ook hoofdschudden... van nou, wat ze er tegenwoordig van bakken, dat is nee, toch eigenlijk drama? Nee, daar gaat het op? eigenlijk helemaal niet over. Oh, nee, nee het, het is een hele dag en we doen ook iets. En uh, ja, het is altijd gewoon reuze gezellig. Ja. En het gaat meer over het hier en nu van, van onszelf. En... en uh, ja, dan, dan, dan overgutgut. Uh, het, het is toch wat tegenwoordig. Dat is ook, ook ongelooflijk, twitter. natuurlijk. Ja. Nee hoor, dat is, ja, dat is gewoon, het is echt leuk. We hadden ook een hele leuke ploeg. Dus dat, dat maakt het ook heel gemakkelijk om, om een gezellige dag met elkaar te hebben. Uh, zo te horen hebt u genoeg uh, om handen, maar uh, trekt de politiek ook nog? Bedoel, is er nog een mogelijkheid dat u daar nog eens terugkeert op dat toneel? Nou, ik vind het niet waarschijnlijk. Uh, ik hoef ook niet. Ik, uh, ik vond het wel mooi geweest, die vier jaar. En uh, ik heb het goed zo, dus voor mij. Uh, nee, en ik ben langzamerhand ook wel een beetje op leeftijd, hè? dus dan, uh, dan moet je dat ook niet meer doen. Nou ik. ja, opstelt, hoe oud is die? Uh, ja, dan... die is iets ouder dan ik. Ja, Ja, die zit er nog steeds. Dus... Ja, ja, ja. ja. Nee, maar goed, dat is eigenlijk een duidelijk nee. Ja. ja. Nou, dan wens ik u succes. U hebt uw tijd nodig waarschijnlijk voor dat uh, enorme rapport wat er gaat verschijnen. Uh, dat wachten wij met de belangstelling af en uh, we blijven u natuurlijk ook volgen als lid van de Raad van State. Hartelijk dank voor het gesprek, Winnie-Zorgdagen. Oké, okay, graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week is dat Ingrid Koning. Uh, zij gaat voor ons op pad en ze kijkt achter de schermen van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Ingrid, goedemiddag, maar ja, waar, waarom ben je daar? Ik ben naar Jurgen omdat dit jaar het Sofia Kinderziekenhuis 150 jaar bestaat. En ze hebben het hele jaar tal van activiteiten om geld in te zamelen voor een nieuw thoraxcentrum. En ik ben dus al vanochtend naar het ziekenhuis toegereden. Ik ben inmiddels uh, op de intensive care. En daar heb je allerlei monitoren. En alle zusters lopen hier achter me langs. En naast me staat de verpleegkundige Mirjam. En die kijkt met één oog ziek ook naar de monitor. Mirjam, uh, wat is nou zo bijzonder aan het Kinderziekenhuis? Waarom is dit een kinderziekenhuis? Een kinderzinkenhuis, omdat we hier kinderen van 0 tot 18 jaar opnemen. Dus kleine kindjes tot grote jongelui van 18 jaar. Waarin we ook altijd te maken hebben met ouders. We hebben te maken met uh, ouders die hun kind erbij uh, staan. Die we moeten begeleiden, die we moeten helpen naast het kind zelf. We hebben knuffels in bed staan. We hebben de begeleiding, de pedagogische begeleiding die kinderen nodig hebben. Kinderen die langer liggen bij ons ook. Die een heel ander traject ingaan, ook waarmee je met opvoeding te maken hebt. En als ik inderdaad kijk nu naar de afdeling, zie je ook allemaal bedjes met... Uh, nou, die, die kindjes zijn heel klein, maar die knuffels die zijn echt, uh, die hangen onder het bed en boven het bed. Dus je ziet wel dat het een ander ziekenhuis is dan een normaal ziekenhuis. Wat gaan we daar allemaal doen van de week, Ingrid? Nou, we gaan eens kijken natuurlijk hoe die kinderen nou anders worden behandeld dan die volwassenen. Ik vroeg me bijvoorbeeld af, eten zij ook anders dan als je in een regulier ziekenhuis gaat? Krijgen ze ook spruitjes of is het alleen maar lasagne en spaghetti? Gaan ze hier ook naar school? Is er überhaupt een school? En zuster Mirjam, die naast me staat, die praat heel volwassen met mij. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze met die kinderen omgaat. Hoe gaat ze uitleggen als ze een ct-scan onder moeten, moeten ondergaan? Oké. Okay. We gaan het allemaal meemaken. In de praktijk dus achter de schermen van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Deze hele week met Ingrid Koning. Zometeen is er stand.nl. De stelling waar we over gaan praten luidt als volgt. Het kabinet zet de bonden te veel buitenspel bij de bezuinigingsmaatregelen. U mag natuurlijk reageren. Bent u daarmee eens of mee oneens? Dat gaan we doen na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Leden van de band die gisteren optrad in de nachtclub in het Braziliaanse Santa Maria, waar brand uitbrak, zijn met de dood bedreigd. Dat heeft de gitarist gezegd. Volgens de gitarist ontstond de brand toen een van de muzikanten met een apparaat lichteffecten wilde maken. De brand heeft al dusver aan 234 mensen het leven gekost. En het boek Erik of het kleine Insectenboek van Godfried Boman... staat dit jaar centraal tijdens de campagne Nederland Leest. Het boek wordt in november gratis uitgedeeld aan iedereen die lid is van de bibliotheek. Boman schreef het boek in 1940. Het gaat over een jongen die in de wereld van insecten belandt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie viel na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Voor de brug bij Gorkum, 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het kabinet frustreert het overleg met de vakbeweging... en de werkgevers over een sociaal akkoord. Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van vakcentrale FNV. Hij doet dat vandaag in de Volkskrant. Het kabinet drukt hardhandig het eigen beleid door... en geeft de bonden zo geen tijd om met alternatieve plannen te komen. Van onderhandelen is hierdoor geen sprake, zegt Heerts. Zet het kabinet de bonden te veel buitenspel bij de bezuinigingsmaatregelen... of is het uit het oogpunt van efficiëntie en de ernst van de crisis juist goed... dat er niet eindeloos met de bonden wordt overlegd... maar snel en hard wordt ingegrepen. Ik praat erover met Ton Heerts. Hij is dus voorzitter van vakcentrale NV. Dag meneer Heerts, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. Ik ben door dit kabinet met een kluitje in het riet gestuurd. Nee. Door de crisis denkt dit kabinet te veel in korte termijn oplossingen. Ja. In sociaal sociale opzicht zullen Amerikaanse toestanden in Nederland niet lang op zich laten wachten. Als het zo doorgaat, ja. Goed, dan de stelling en ik roep onze luisteraars op om ook te reageren. Het kabinet zet de bonden te veel buitenspel bij de bezuinigingsmaatregelen. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doet het dan met het hekje standpunt. U zegt natuurlijk eens tegen die stelling, meneer Heerts. Ja, zeker. En het is niet alleen de bonden, maar ook de werkgevers. Uh, die zet u ook buitenspel? Of bedoelt u dat die het met u eens zijn? <laughs> nou, ik denk dat die het met ons eens zijn, maar het kabinet zet hen ook buitenspel. Omdat bij de overleggen vorige week, uh, waar ik uh, aan refereer, ook de werkgevers aan tafel hebben gezeten. Ja. Waarom, uh, waarom zouden ze het moeten doen, het kabinet? Uh, heel nadrukkelijk met u overleggen, u de kans geven om uh, met alternatieven te komen. Waarom? Nou, de, dit kabinet staat voor uh, een van de grootste bezuinigingsoperaties uh, van de laatste periode. Uh, men heeft in het regeerakkoord uh, gezegd dat sociale partners uh, met alternatieven mochten komen. En uh, we hebben gezegd, nou, als dat open en reëel overleg is, uh, dan zijn wij daar gaan naartoe bereid. Um, dat betekent dat het kabinet, uh, althans zo is het naar ons verwoord... Uh, hecht aan draagvlak voor haar maatregelen. Nou, nou, zullen we vanuit de FNV in beweging natuurlijk nooit... Uh, met zoveel bezuinigingen akkoord kunnen gaan. Dat wordt ook niet van ons vervraagd. Maar de, de enorme uh, desastreuze stapeling van maatregelen... als mede de verslechterende economie, waardoor er dus dagelijks... we krijgen een melding dagelijks van, van bouwvakkers die ontslagen worden... Uh, ondersteunende industrie, willen wij best meewerken om te kijken... van hoe kunnen we nou maatregelen samen nemen uh, dat het uh, uh, minder erg is. Uh, nou, dan moet je dus in tijden van ontslag niet de WW uh, halveren. Nou, en tegen die vraag hebben wij, hè, dus die vraag van het kabinet: wilt u met alternatieven komen?, hebben wij ja gezegd. Nou, wij zijn aan het verkennen geslagen. Maar dan moet je dus niet uh, in één week tijd op twee onderdelen waar uh, wij denken dat we in gesprek zijn. Uh, brieven sturen waarvan je zegt: van ja, uh, we hebben ze met de bonden doorgenomen. En uh, dat was het dan. Nou, dat dat gaat het gaat over de... de hypotheekregels en over de AOW, hè? Ja, en uh, op het moment dus dat het antwoord is van ja, de, de mensen van de FNV... maar ook van CNV en MAP en van de, van de werkgevers zijn langs geweest... om een brief te kunnen inzien, Ja, dat noem ik geen overleg. Dan kunnen we dat net zo goed allemaal via de mail gaan afdoen. Mm. Nou, het overleg is pril en broos begonnen. En als dit de voortekenen zijn, ja, dan is het echt enorm gefrustreerd... en dan kunnen we er beter niet aan beginnen. Want in oktober lazen wij nog in de kranten dat het Pondermotel helemaal terug was... en iedereen was helemaal blij in Hosanna. Waar is het dan misgegaan onderweg? Het is nog niet misgegaan. Uh, het is wat mij betreft ook allemaal geen Hosanna. Uh, ik, ik, ik was erbij toen wij bij de verkennende ronde van uh, de formatie... Uh, de formateur bij de heer Rutte, bij de heer Samson uh, uh, en de andere heren aan tafel schoven. het was het verhaal van ja de polder is terug. Toen heb ik gelijk gezegd, nou jongens, uh, één zwaluw in de lucht maakt nog geen zomer. Het is allemaal nog niet zover. Het is heel moeilijk uh, om, te, uh, om te doen. Zeker ook gelet op dat de FNV zelf behoorlijk in verbouwing is. Maar wij gaan praten we gaan het proberen, uh, nou ja, dan moet je dus zo'n proces uh, niet frustreren door IJzeren Heinig je eigen ideeën door te zetten en dan zeggen van ja, ik overleg met de, met de vakbeweging uh, maar als overleg niet meer houdt dan een conceptbriefje voorleggen dan uh, heeft het wat mij betreft geen zin. U, u zegt, wij zitten eigenlijk wel op de lijn met de werkgevers ook, we hebben toch even gebeld ook met uw collega van het CNV, uh, Jaap Smit uh, hij zegt, ik ben ook bezorgd, maar ik wil niet zeggen dat het sociale overleg met Rutte 2 geen kans krijgt Nee, wij willen het ook zeker een kans geven. En daarom ook heel zorgvuldig gekozen. Zoals het vorige week is gegaan, dan frustreert dat het proces. Dat is een duidelijk signaal van de FNV. Ik heb gisteravond ook met collega Smit nog even uh, uh, uh, gebeld. Uh, we, we gaan zorgvuldig en netjes te, uh, te werken. Het is ook nog niet te laat. Maar deze week, wij krijgen zo ongelooflijk veel reacties. Ook van onze seniorenleden, uh, van anderen, van de pensioenmensen. Kijk, de verwachting was een paar tientjes uh, per maand inleveren. Maar als het hond... De euro's zijn per huishoudinkomen, Ja, dan is het toch een heel ander verhaal. Mm. Daar komt bij dat wij heel nadrukkelijk waarschuwen, niet alleen voor de korte termijn, die WW, als ik die als voorbeeld mag noemen, de werkgevers betalen 1,3 miljard dit jaar meer aan WW-premie, de rechten worden gehalveerd, dat noem ik de sluipmoordenaar van de verzorgingstaat. Dat is een lange termijn discussie, die los je ook niet in één keer op. Maar als het kabinet zegt uh, te hechten aan draagvlak bij sociale partners... dan moeten ook dit soort thema's van afbraak in de sociale zekerheid... moeten gewoon ten principale gevoerd worden. En niet zoals dat ook in de AWBZ bij de ouderenzorg gebeurt. Uh, van nou, nee, maar het uh, blijft ongeveer allemaal hetzelfde. Maar het is nu nog een verzekerd recht. En straks bent u afhankelijk van de wethouder in ja. uw woongemeente... en dan komt het wel goed. Ja. Die stapeling is desastreus. Uh, minister Asscher heeft gereageerd. Hè? Uh, sociale zaken gaat hij over. Hij zegt, ik ken me helemaal niet in dat beeld wat u schetst. Nee, maar dat, dat vind ik, uh, dat mag hij zeggen. Uh, als dat het beste antwoord is. Hij uh, heeft ook aangegeven van, ja, vorige week is het toch met jullie uh, een en ander hmm. besproken. Maar besproken wil nog niet zeggen dat we eruit zijn. Hmm. En uh, ik vind het, zoals die woonbrief van, van minister Blok. Ja, goed, dat moeten verder de mensen in de Eerste Kamer maar doen. Maar als je dus zegt van, uh, ja, dit is de oplossing voor de enorme crisis in de bouw. Ja, dan denken wij dat dat gewoon niet aan de orde is. Wij willen graag onze leden aan het werk en niet in de WW. Uh, Blok ook, heeft ook gereageerd, voelt zich ook niet aangesproken. Hij zegt, uh, vorige week hadden we een overleg. Dat uh, was in goede sfeer, we zaten keurig met z'n allen om tafel. Nee, maar dat is nou precies... Uh... Wie heeft er gelijk? Er, er is iemand van de FNV uitgenodigd om het heel precies te duiden. Op dat moment is nog niet eens de conceptbrief voorgelegd. Die persoon die daar namens ons zat, zat er voor het woningmarktbeleid. Dus die heeft het ook niet over de sociale zekerheid gehad. Dat is een koffiegesprek. Ik denk dat de brief al in concept gereed was. Die is ook niet aan de FNV voorgelegd. Ja. Als dat dus een manier is van... ja, we gaan kopjes koffie drinken en we wisselen wat concepten uit... maar dat is in dit geval nog niet eens gebeurd... ja, dan uh, herken ik me ook niet in het beeld van het kabinet... dat ze zeggen open en reële overleg. Nou, dat mag best even stevig uh, over en weer worden gezegd. De nou. bedoeling is dat we verder komen en niet stagneren. Uh, ze hebben wel gezegd, ook Asje heeft dat nog eens gedaan... Uh, vakbonden opgeroepen, werkgevers om snel met, met allerlei voorstellen te komen... maar ze zeggen er wel bij... Uh, we willen wel dat het bezuinigingsbedrag wat we hebben ingeboekt... dan gehaald wordt. Ja, en dat noem ik geen open en reëel overleg. Dus uh, wij, wij zullen daar verder, wij zullen met alternatieven komen. Uh, ik kan daar wel van zeggen dat de, in de economische situatie waarin we zitten... Uh, waarin je in een korte tijd zoveel maatregelen stapelt... dat is in Nederland uh, echt niet te doen. Dus dat cijferfetisme van we moeten bezuinigen... we moeten die percentages halen, dat begrijp ik op zichzelf wel... maar ben het er niet mee eens. We kunnen beter iets langere tijd nemen en nu zorgen dat we met z'n allen werken aan herstel van vertrouwen in, uh, in de economie. En uh, vooropgesteld uh, dat de bouwvakkers niet naar het UWV-loket gaan... maar naar de bouwplaats om, uh, uh -huh. om huizen te bouwen. Ja, maar toch, hè, even op de stoel van het kabinet uh, zitten... en nou, die kunnen prima hun eigen verhaal doen natuurlijk... maar die zullen zeggen, ja, wacht even... wij hebben uh, een bezuinigingsbedrag afgesproken... dat moeten we ook binnen bepaalde uh, termijnen moeten we dat gaan halen... want anders komen we zelf in de knoei. Uh, dan is het leuk om te zeggen: van, ja, kom maar met alternatieven. Maar als dat dan betekent dat je minder op de wal haalt, uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat ze zeggen: ja, dan gaan we nu toch ook even door op onze eigen manier. Nee, maar dat, dat is ook het goed recht van het kabinet. Het kabinet regeert, Kamer controleert en sociale partners uh, uh, uiten hun wensen. Maar wat wij op dit moment met de werkgevers doen... en dat mag u ook navragen bij de heer Wintjes... Uh, uh, maar ook bij de heer Biezeuvel en de heer Maat van LTO Nederland... wat wij doen is werken aan herstel van vertrouwen. En misschien dat we een bedrag dan niet in 2013 halen of in 2014... maar op de langere termijn zeker wel. Het is de vakbeweging en de werkgevers... die uh, de, de, de vervroegde uittreedleeftijd al hebben weten op te rekken... naar ruim 63 jaar. Gemiddeld gaat Nederland pas op 63 jaar uh, nu minder uh, werken. Dat was eerder 60, 61. Dat zijn allemaal maatregelen die ook uh, met instemming... van de vakbeweging hebben plaatsgevonden. Er wordt nu van de gemiddelde Nederlander volstrekt overvraagd. er komt bij, ouderen worden er gewoon uitgegooid. Ze worden ontslagen in plaats van aan het werk geholpen. Mm -hmm. Dus de maatregelen stapelen te veel. Um, er zijn ook mensen die zeggen, ja, de FNV, u zei dat zelf ook, hè, we zijn aan het, uh, aan het verbouwen, noemde u het geloof ik, of uh, herverbouwen? Ja, ja verbouwen, ja, we <laughs> doen dat alleen niet met bouwvakkers, maar... <laughs> herverbouwen, dat was altijd zo'n strip in de panorama, maar goed, herverbouwers. Uh, maar goed, uh, u bent druk ook met uw eigen verhaal bezig, en zeggen, de mensen zeggen ook, ja, dat is zo'n interview vandaag in de Volkshand, dat doet die heerts ook alleen maar even om, om hè, voor de eigen bühne vooral even te laten zien van, uh, kijk jongens, we zijn er goed mee bezig, en we moeten één lijn vormen. Zeker die ene lijn, uh, die is er ook. Uh, alle bonden uh, steunen deze inzet uh, ook. Uh, we zijn het niet altijd allemaal eens met de FNV. Dat hoeft ook helemaal niet. We zijn een grote beweging, ruim 1,2 miljoen leden. Maar daar, daar is ook een... wel bezorgdheid over, hè? ook buiten uw uh, beweging. Want mensen, die... Daar Dat we naar kijken en zeggen, we, ja, die verdeeldheid binnen de FNV... Dat, dat kan wel eens uh, ja, nieuwe zaken in de weg staan juist. De, maar ik begrijp die zorg wel, maar op dit moment is er geen verdeeldheid. En uh, als u alle voorzitters vandaag belt, laat iedereen ze maar bellen. Ze zullen deze lijn steunen. En dat betekent dus ook dat we eensgezind verder gaan. Natuurlijk hebben we ook kritische geluiden. We zijn een grote beweging, wat ik zei, ruim 1,2 miljoen leden. Maar uh, tijdens de verbouwing is de winkel geopend. Het interne proces belasten we Nederland verder niet meer. We gaan de komende maanden razendsnel verbouwen binnen de FNV. Maar we doen ook gewoon aan belangenbehartiging. Want daar betalen de leden hun geld voor. Nou zegt u net uh, van uh, ja, ik, ik, ben, ik ben niet blij zoals het nu gaat. Het is nog niet zo dat het uh, einde verhaal is. Uh, maar toch, wat, kunnen we dan ook al acties verwachten bijvoorbeeld? Of is dat nog te vroeg om dat nu te vragen? Nou, grote acties is op dit moment zeker het vroeg. We hebben overigens vorige week nog wel actie gevoerd bij een distributiecentrum van Albert Heijn. Daar worden vaste krachten gewoon ontslagen en dan komen er goedkope plofpolen voor terug, zoals dat intern wordt genoemd. Ja, zo noemen we dat. En dat betekent uh, dat we wat dat betreft individueel met de werkgevers gewoon uh, doorstrijden voor, uh, voor, voor, voor goede uh, arbeidsverhouding in het bedrijf en ook voor goede arbeidsvoorwaarden en meer, meer mensen aan de slag. Oké, okay, maar, maar het dat, is... dat is een actie gericht tegen Albert Heijn. Het gaat men natuurlijk meer om, om dat overleg met, die, met het kabinet onder druk te zetten. Dat soort actie hebt u nog niet in de plek? Nee, nee, nee. Nee, nee. Dat, nee, Dat zou nu ook zeker veel te vroeg en unfair zijn. We zijn met elkaar in gesprek. Daar, dit interview uh, heb ik gegeven uh, in de Volkskrant. En daar zijn mij een aantal vragen gesteld en dit vind ik ervan. En uh, heel veel dingen spelen ook op de langere termijn. Dat gaat al voorbij deze kabinetsperiode. En als ik iedereen moet geloven, duurt dat deze keer echt iets langer dan twee jaar. Ja. Uh, nou ja, de man die dan betrokken was bij dat vorige kabinet, uh, Wilders... Uh, weliswaar in de gedoogconstructie, die roept op om te bellen he, met Rutte stop. Uh, als u het oneens bent, zegt hij met uh, de koopkrachtmaatregelen van het kabinet... gewoon bellen met Rutte, dan is hij er gauw genoeg uh, zat van. Sluit u zich daarbij aan? Nee, daar sluit ik me niet bij aan... Uh, ik begrijp het heel goed, uh, dat is ook de seniorenpartij, uh, die, uh, uh, dus oudere plus, uh, oude, 50 plus, die, ik begrijp dat wel, en natuurlijk op onderdelen qua koopkracht zijn we het daar ook zeker mee eens, maar daar roepen wij nu nog uh, niet toe op. We zijn overigens ook nog, uh, en dat zei u ook al terecht, we zijn nog in gesprek, dus wij hopen ook op, uh, op beter, en de, en de Kamer, dus ook de heer Wilders, die doet deze week gewoon haar werk, en volgens mij vinden er deze week een paar stevige debatten plaats met, uh, met het kabinet. Ja. Kijk even op onze site, daar hebben mensen gereageerd. Hier zegt iemand ik ben het oneens met de stelling. De vakbonden missen de echte voormannen die opkomen voor hun leden en de minder bedeelden. De huidige vakbondsleiders vinden het belangrijk om aan tafel te mogen zitten bij de machthebbers. Dan lijkt het of zij ook een beetje de macht hebben. Nou ja, ik kom op voor de belangenbaardiging van de leden, dus de, de, de, ik denk dat dat duidelijk is. Uh, het, gaat, het gaat mij om, ik heb in mijn eigen omgeving, ik was gisteren nog bij een voetbalwedstrijd... en dan krijg ik weer van iemand uit de bouw te horen dat hij deze week ook ontslagen is. Uh, voor die mensen kom ik op en uh, het gaat mij niet om, uh, om de plek. Nee. En hier nog iemand die zegt, ja, de vakbonden vertegenwoordigen slechts een kleine, meerder, een kleine minderheid staat hier zelfs in, uh, in de samenleving. Eigenlijk zouden ze op geen enkele manier aan welk overleg ook mee mogen doen. Ja, zo is het gelukkig in dit land uh, niet geregeld. Maar het lijkt mij dat we geen land moeten hebben van uh, ieder voor zich en god voor ons allen. We, daarom hebben we juist grote maatschappelijke organisaties als de FNV... Uh, die uh, juist opkomen voor het algemene belang. En ik denk dat we er trots op mogen zijn in, in onze democratie dat die er bestaan. Goed. Uh, meneer Hersh, u blijft meeluisteren. Ik kom zo meteen ja. graag bij u terug om de reacties door te nemen. Want we gaan nu uh, onze luisteraars het woord uh, geven. Ik kijk eerst nog even naar de site, want daar is dan altijd wel een mooie tussenstand te noemen. Het kabinet zet de bonden te veel buitenspel bij de bezuinigingsmaatregelen. Ton Heert zegt daarop eens. En dat doet ook 73% van onze luisteraars. 27% is het oneens met de stelling. En er is door ruim 1100 mensen gestemd. Standpunt NL, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Uh, ja, ik ben het uh, eens met, met uw stelling. En ik denk dat uh, de, de regering hoeft helemaal niet te luisteren naar die vakbonden. Want die krijgen zo weinig leden tegenwoordig. Dat die, uh, ja, die, die, die, die, die bijten niet, hè? die bladden echt een klein beetje. En de regering die gaat Rusland door met breien. Ja. Maar we hoeven niet te luisteren. En eigenlijk denk ik dat het ook voor de vakbonden zo belangrijk zou zijn. dat zij uh, is alleen uh, werken voor de leden. En zeggen van, nou, mensen die geen lid zijn, daar doen we niks voor. Ja. Dan weten die ook op een gegeven moment. wat nou precies uh, het, het belang is van zo'n vakbond. Ik ben zelf uh, inmiddels uh, 40 jaar lid van een vakbond. die dus ik hoor al wat heb bij de ouderen. En ik heb ja. gelukkig nooit nodig gehad. Maar het is altijd triest om te merken ja. dat er allerlei commentaar wordt gegeven. En dan vraag je: van, ja, Ben je ook lid van een vakbond? Nee, dat nee. niet. Maar wil je dan ook die losvolging, ja. maar niet dan die ze nu geregeld hebben of andere zaken? Ja, ja dat wel. Ja. Dus ik, ik denk dat, en er is, dacht ik, één, uh, één uh, bedrijfstak, ik dacht de grafische bond. die hebben het gewoon verplicht: dat iedereen gewoon verplicht bij een vakbond hoort. En dan heb je net, en dan kun je naar de val gaan maar nu denk ik dat hij ze met reageren hoeft helemaal niet te nee. luisteren. Oké, okay, en... samensterken zeg ik uw uh, oordeel. Uh, dank u wel. Standpunt NL, goedemiddag. Ik spreek bij de heer Van Restaar Ik ben een van de oudste re reacteurs. Uh, het is namelijk zo: ik vind ik ben het helemaal niet eens met meneer Rutte. Uh, daar heb ik helemaal niks mee. Maar de vakbonden veroorzaken dit zelf. Ze hebben niet eens gepolderd met elkaar om goed eh, krachtig naar voren te komen. Krachtig en nog als ze waren. Dat was het plan zogenaamd. He? Dus ze hebben zelf die zwakte positie. Hebben ze. En geen wonder dat meneer Rutte dan zegt, ja, dat is gepasseerd, Want ze hebben geen, absoluut geen kracht meer. Maar u vindt dat die vakbonden zelf uh, veel meer uh, samen zouden moeten uh, werken? Tenminste, niet elkaar uh, de tent nee, uitvechten? Uh, Elkaar in de haag ja. net die meneer ook. Je, je hoort niet dat ze er één zijn. En het was een tijdje terug dat al die grote bonden... gezamenlijk, zeker op enkele punten kracht uitslaalden, waar er de veranderingen zijn. Ja. Maar ze, ze zijn totaal krachtloos omdat ze knokken met elkaar. Ja, nou ja, daar werken ze hard aan, hebben we net van hier gehoord. Dus uh, Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag spreek met mevrouw Hemert. En ik wilde dus even zeggen dat ik het eens ben met de vorige sprekers. Je ziet ze niet, je hoort ze niet. Geen enkele maatschappelijke dingen, die komt er voorop. De kerker hoor je helemaal niet. En het kabinet, dat gaat zijn eigen gang, Heb niemand nodig. Want ik bedoel, maar alles gebeurt gewoon zoals ze het willen. En je hoort helemaal geen tegenwind. Nee, dat zou meer dat... moeten, vindt u? Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, Hits, Hits bedoel, heeft vandaag natuurlijk dat interview gegeven. Dus is dat een beetje ja. wat, u, wat u bevalt dan, dat hij van zich afbijt? Ja, maar dan, wat heb nou één stem voor een radio? Ik bedoel, maar je moet een hele groep hebben. Je moet de hele maatschappij achter je zien te krijgen. En ik bedoel, maar en dan? Kijk, er komen steeds meer miljonairs bij. Er komen steeds meer voedselbanken bij. En dat vindt het kabinet allemaal heel gewoon. En ik vind het eigenlijk een beetje schaamteloos. Dank u wel, dank u wel. Stam.nl 0800 1101, dat is ons gratis nummer. Dus reageer maar gewoon eens of oneens met de stelling... het kabinet zet bonden te veel buitenspel bij de bezuinigingsmaatregelen. Hallo met wie... Hallo, oneens. Oneens. Misschien is de campagne van Anton Heers van nu begonnen. Maar hij is de voorzitter van de vakcentrale FNV en gedraagt zich als politicus. Ik kan me voorstellen dat hij in een eerder stadium van kabinetsbesluitvorming betrokken wil worden. Maar het initiatief tot die besluitvorming ligt ook echt bij kabinet en Tweede Kamer, niet bij de vakbonden. Heers verwijt dit kabinet ook daadkracht zonder draagvlak. Maar wat verwacht je in deze tijden van crisis? Natuurlijk is het bij de Nederlandse burger die zich vaak gedraagt als ruptie nooit genoeg, weinig draagklacht... Draag vlak voor pijnlijke maatregelen. Als Ton Heers meer politieke invloed zou willen... Dan zou ik hem toch echt willen voorstellen contacten op te nemen... met de fracties in de Eerste Kamer van CDA, D66 en GroenLinks. Misschien dat die hem nog kunnen helpen bij de realisering van zijn wensen. En misschien kan dit advies ook worden gegeven aan al die mensen die Rutte willen bellen. Bel vooral even met uh, GroenLinks, D66, SP en CDA in de Eerste Kamer. Die kunnen nog flink wat invloed uitoefenen. Want die kunnen daar die wetten allemaal tegenhouden natuurlijk. Of op aanpassen, bijschaven. Dus ja, een ja. ja. kantje eraf halen. Ja. Oké, okay, ik ga die tip doorspelen aan Ton Heersen. Wel, nou, hij luistert mee, dus hij heeft hem zelf al eens ook genoteerd... Uh... Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het uh, hardgrondig eens met, uh, met de stelling. En uh, ik denk dat dit uh, de PvdA vooral zal opbreken. Uh, ik denk dat de PvdA ook een voorbeeld moet nemen aan de VVD... bij de totstandkoming van dit kabinet. Er was een hele discussie over die hypotheekrenteaftrek. En de VVD heeft heel goed geluisterd... Naar, naar de achterban en heeft dat weer ingetrokken. En als we nou bekijken wat ons allemaal nog te wachten staat... Uh, op het gebied van ja. de sociale zekerheid... Dat ging over die inkomensafhankelijke uh, zorgpremie, toch? Ja. ja. En als we, als we nou eens bekijken wat ons allemaal nog te wachten staat... Uh, op het gebied van sociale zekerheid... dan heeft vooral de PvdA, die enorm hoog spel speelt... de vakbond ontzettend ja. nodig. En ja. ik denk uh, dat als men erachter komt wat er allemaal aan de hand is... Dat, uh, dat dat als een boemerang op de PvdA terugwerkt. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ah. Dat is een valse bingo. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met uh, Annemie Ummels. Ja, ik uh, zou zelf wat nauwkeuriger willen weten waar de huidige vakbond voor staat. En mevrouw Kleinsma, die zit in de regering. En ik neem toch aan dat uh, uw gast vandaag niet op zijn eentje de strijd kan winnen... van al die oude knarren binnen de vakbond... die nog steeds niet hebben laten zien wat hun visie is op het nieuwe werken. We hebben zzp'ers, we hebben nulurencontracten. nulurencontract. Het is allemaal aan bod geweest. Mm -hmm. En ik zou nou eindelijk wel eens willen horen hoe de vakbond als geheel denkt... Uh, over Nieuwe vormen van arbeid en zekerheid. Bijvoorbeeld deeltijdbanen. Uh, gedeelde zorg van man en vrouw voor ja. het koos. Ja. Uh, Milieubesparende uh, uh, maatregelen in de bouw die meer werkgelegenheid ja. kunnen verschaffen. Maar, maar mevrouw ik vond er niks over. Ik straks... kan met die stelling niet eens zijn, omdat ik niet Precies. genoeg weet wat hun strijdpunten zijn. Ja, ik omdat het, okay. ik toch denk dat ze in, in, in binnen het binnenshuis uh, al die hanen nog met elkaar aan het vechten zijn. En ondertussen de samenleving voortsnelt. En ja. uh, we hebben nog niet de werklozen, maar dat hadden we in de tachtige jaren wel. En toen was de vakbond strijdbaar en op straat. Ik zie en hoor niks. Ik ga dat doorgeven. Dank u wel. Stam.nl. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. U met vijf, ik spreek met 5 minuut Leeuwarden vandaan. Nou weet je wat ik uh, langzamerhand een klein beetje, ze zijn niet eerlijk. Hè? Ze zijn totaal niet eerlijk. Ik ziet wie de ouderen ook, die worden gekort op pensioen en AOW. Ze worden aangepakt. Hè, ze hebben daar hebben ze doorgevoerd. En de P van A is voor mij altijd een geweest. dat ouder wist een tradis over in het graf. de De PvdA is voor mij altijd geweest een partij die voor de sociaal zwakkere mensen opkomt. En wat doen ze? Ze doen helemaal niks. En dan zeg ik bij mezelf: er komen we weer verkiezingen, maar kan ik zelf wel vertellen: hij komt hier uit Leeuwarden vandaan, Samson. Hij moet er maar mooi blijven waar hij nu zit. Oké, je hoeft niet meer terug te komen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. D -d Dank u wel. Oh, graag gedaan. Dag hoor. Uh, even kijken, we doen er eentje. Ja. een goedemiddag. Goedemiddag met Anton. Anton. Ik ben het helemaal hartstochtelijk met die mevrouw eens die er net aan het, hiervoor aan het woord was. Uh, ik ben het ook oneens met de stelling en ik denk ook dat de vakbond zich eens moet gaan oriënteren op van wat gaan we doen met die steeds grotere groep werkelozen. Want we moeten met z'n allereerst eens denk ik leren te accepteren dat er gewoon voor veel en veel minder en steeds minder mensen werk komt. Dus je moet gaan kijken, hoe kun je werk herverdelen? Hoe kunnen we mensen in bijvoorbeeld twee banen, in banen, één baan met z'n tweeën laten werken... Hmm. waarbij de één, laten we zeggen, van januari tot juni werkt <laughs> en de ander van juli tot december... Dat is een ideetje van GroenLinks toch ook, om minder te gaan werken juist? Ja, en dan dus zeg maar het ene halfjaar krijg je 90% ja. van je salaris. En dat, dat krijg je in het tweede halfjaar, krijg je een aanvulling op je WW tot 90%. Ja. Ja. Ja. Je moet accepteren dat echt gewoon... Geen werk meer is namelijk voor heel veel mensen. Oké, okay, dank u wel en voor het bellen. We gaan snel naar Ton Heertz. Uh, het, het leek bijna een beetje een soort uh, bel maar in en vertel wat je vindt van de vakbondstand.nl. Uh, maar goed, uh, ik neem aan dat u het mee hebt geschreven, meneer Heertz. Want er waren ook wel een paar uh, duidelijke kritiekpunten en ook wel wat ideeën, zelfs hier en daar. Ja zeker, daar heb ik ook goed naar geluisterd, dus uh, dank uh, aan allen die dat hebben gedaan. Er hoort u, hoort veel... u ook wel vaker waarschijnlijk? Ja, en, en veel ongevraagd advies. Ik ga maar niet uh, oproepen om mensen in de Eerste Kamer te bellen, dat lijkt me niet uh, handig. Dat hebben ze zelf al meegekregen. <lacht> nou ja, het is wel een punt natuurlijk, want uw natuurlijke bondgenote PvdA ja, staat toch een beetje aan de andere kant ineens. Terwijl u die, die partijen die daar genoemd zijn, daar kunt u inderdaad wel uw, uw, uw winst halen misschien. Zeker, maar we zijn op dit moment uh, samen met werkgevers in gesprek... met het dienstdoende kabinet. En die, die is gebaseerd op een uh, steun in de Tweede Kamer. Daar hebben we het mee te doen. Maar, maar zeker zullen we CDA, D66, eh, GroenLinks, SP... allemaal zeker niet vergeten. Nou, ik heb er een aantal uh, genoteerd. Uh, de laatste meneer zegt aanvulling op WW. Ja, dan moet er moet wel een WW zijn. En op dit moment wordt die WW dus afgebroken. P uh, denk ook aan modernisering binnen de FNV zelf. Nou, de ZZP'ers krijgen in toenemende mate binnen de FNV positie... Straks op in het nieuwe bestuur een uh, hele duidelijke positie met een duidelijk gezicht, net als senioren. Dat, uh, dat punt is genoteerd. Eén uh, meneer zegt: Doe je nog wat voor je eigen leden? Nou, wij zijn zeer nadrukkelijk nu aan het onderzoeken of wij ten aanzien van de WW, die vanuit de overheidszijde weinig uh, meer oplevert, of wij tot een aanvulling kunnen komen uh, die specifiek ook voor de eigen leden, in dat geval dan ook van CNV uh, en wellicht ook MAP bedoeld is. Dus uh, dat doen we vakbondsbreed. Mm -hmm. uh, ik ben zeker geraakt door mensen die zeggen: Ja, het aantal uh, miljonairs neemt toe, maar uh, na ook het aantal voedselbanken. Uh, daar ben ik zelf ook uh, dichtbij betrokken. Dat vind ik ook uh, verschrikkelijk. Ik, ik weet ook dat mensen zeggen, ja, het moet allemaal iets minder. Maar nog uh, even, er was een mevrouw die zei, in de jaren tachtig hadden we ook crisis. Uh, veel werkloosheid. We zagen de vakbonden verdurend op straat, grote acties. Uh, nou, noem het allemaal maar op. We zien ze niet meer tegenwoordig. Nee, nou, dat, ik denk dat dat echt wel wezenlijk uh, veranderd is. Een van de laatste hele grote was natuurlijk het Museumplein uh, in 2004. Um, dat, uh, dat voorzie ik zomaar niet, omdat uh, dan hebben we weer het adagium... Van dat we allemaal met petjes en met steeds minder op straat komen. Ik denk dat, uh, dat we veel meer te winnen hebben... bij de kracht van het argument waar we voor staan. Dat we zelf ook moeten moderniseren. Um, er was een mevrouw die zei, ja, kabinet heeft niemand nodig. Ja, als je dan niet strijdbaar wordt... Uh, dan wordt het niks en ik ben natuurlijk in die zin, uh, ja ik ben één individu, maar ik hoop toch de mening te vertolken van ruim 1,2 miljoen leden en ik denk zeker ook vandaag dat er wel veel meer mensen mee, uh, mee zouden willen en daar ook achter staan. Dus, dus dat, en, draag, en... dat draagvlak waar sommige luisteraars aan refereren, u zegt dat is er voldoende met die dikke miljoen uh, leden, uh, moeten wij zeker wel degelijk in dat overleg zitten met het kabinet ook? Absoluut. We, hebben nog steeds, we zijn nog een van de meest grote maatschappelijke organisaties. We hebben vele malen meer leden dan de politieke partijen samen. En daar moeten we ook uh, uh, kracht uit aan de lenen. En wat ik nog wil zeggen over dat interne gedoe. Ik begrijp dat wel, maar ik hoop ook duidelijk te hebben gemaakt. Het interne gedoe is voorbij. We zijn er nog niet. Maar er is nu in ieder geval een duidelijke leiding van de top van de FNV... aan de inhoud van alle ja. maatregelen die Nederland niet bevallen. Dank u wel. Ton Heerts, voorzitter vakcentrale FNV. De site geeft aan... Waar we staan, weinig veranderd in de percentages. Tijd zit hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Bij ons is zometeen Marinus van den Berg te gast. Dat is de woordvoerder van de familie Ribberink. En jullie hebben er vorige week ook aan te besteden. De reputatie van de Vara daarover. Ze gaan daarop reageren. Ook de gast is Tineke Seelen van de stichting Vluchteling. Die is net terug uit Congo. En daar is het erg onrustig. Goed. Dat zometeen dus na twee uur in de maandagse aflevering van Dit is de Dag. Ik wens u wel eens een prettige maandag verder. Goedemiddag.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 Avondspits. Ik zou graag bij alles wat gebeurt de tegenvraagjes willen stellen. Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op Radio 1. We moeten onze wetten handhaven ten behoeve van iedereen. Uw mening telt ook. Ik vind het is ook belangrijk dat we op deze manier ook de discussie met elkaar blijven voeren. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar dat doen we ook voor de andere mensen. Avondspits, laat ook uw stem horen. Ik ben het eens met de stelling, hoewel ik wel een nuance zou willen aanbrengen als dat mag. We hebben geen financiële crisis, we hebben een bestuurlijke crisis. Avondspits. Vanavond om half zeven, het Joost Eerdmans. denk toch dat het niet gekker moet worden. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Citroën C3, met nieuwe PureTech motor. Maar liefst 25% zuiniger, waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Al wel? Een liter voor 23 kilometer. <laughs> C'est fou. Dus, uh, damit... Fancy van Holland naar Tirol, met een tankvulling. Toll.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 Gelukkig is er een niet te stuiten tegenbeweging. Vanavond in Tegenlicht, gaten in de markt. Om 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Cubus bestaat 10 jaar. En daarom hebben we een aantrekkelijke actie. U kunt 25% besparen op uw accountantskosten. Ga naar Cubus.nl. Dit is Radio 1.